Toen heeft hij smiddags nog een briefje te schrijven. Die heeft hij nog naar het bureau gebracht. Omdat het haast had, zei hij. En toen kwam hij ineens mijn kamer in met een briefje dat hij niet meer kon praten. En heeft er nog verschrikkelijk om moeten horen. Is zelfs nog met de machine gaan slepen toen we de dokter al hadden gebeld. om daar nog wat boodschappen op te dikken. Je kent hem. Ja. Och, het is verschrikkelijk beradenloos. Dat begrijp ik. Moet hij ja. ook alles zien te regelen? Heb jij zijn een agenda daar misschien um, met een afspraken? We, we zullen ook alles moeten afzeggen. Die, die neemt hij altijd mee, maar ik, ik zal er naar kijken. Als ik jij eens mee help, nee, dan.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 Te hebben gehad en we niets meer te merken is. Ze zijn hem nu aan het onderzoeken. Bel dan op als je wat weer weet. Natuurlijk. Mal. Kaartje. Kater heeft het zien aankomen. Dat vind ik heel knap van mevrouw Kater. Ik ook. Buiten rust, hem maar. Dag, Karst met Maarten.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 Maar het is volkomen hopeloos. Hij uh, heeft een lumbaal gehad, en een deel van zijn hersens is totaal vernietigd. God, zo'n wilde hand moet Ik ben ik kapot van. Ik, uh, ik, ik ben nog even bij hem geweest, maar het was verschrikkelijk.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 Je hoort toch wel eens dat de functies die verloren zijn gegaan... door een, door een ander deel van de hersenen weer worden overgenomen? Nee, maar vergeet het maar, het is afgelopen. De neurochirurg zegt dat er geen enkele kans op herstel is. Bereid je er maar voor, Anton is plankton geworden... ...tot een deur dat zijn vader dood was. En daarbij voegde zich het besef dat het ook met Beerta was afgelopen. Zijn echte vader en zijn geestelijke vader. Hij was alleen. Ik heb veel plezier van je zoon. Dat verbaast me niet. Jij zou van al mijn zoon plezier hebben. Zijn broer is een eminent jurist... ...en zijn jongste broer ontwikkelt zich snel tot een internationaal vooraanstaand archeoloog. Dat moet je veel voldoening geven. Natuurlijk. Maar ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb geen zon. Terwijl dat besef tot een de deur drong, werd het doodstil om hem heen. Geen geluiden van trams, geen auto's. De stad hield een adem in. Hij keek omhoog naar de lucht.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 Hoe gaat het met Beerta? Slecht. Hij is half verlamd. Ik kan niet meer praten. En volgens Ravelli ligt hij de hele dag te huilen. En de prognose? Volgens de neurologische is er geen enkele kans op herstel. Mevrouw de voorzitter. Ja. Ik vraag mij af of wij als commissie misschien iets kunnen doen. om ons medeleven te betuigen. We zouden hem in ieder geval een bos bloem kunnen sturen. Kunnen we iets doen? Bedoel maar. Op het ogenblik niet. Volgens Ravelli is hij onbereikbaar. Uh, hij wil ook niemand zien. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Je moet er niet aan denken. Maar misschien wel als zich een verbetering mocht voordoen. Dat is ook wat ik bedoelde. Als wij nu eens de secretaris opdroegen om, zodra zich de gelegenheid voordoet... namens de commissie een blijk van medeleven te doen uitgaan. Ik zou daar graag aan willen bijdragen. <tus> Zul ik dan een kaart laten rondgaan waarop de commissieleden hun naam zetten? Doe dat maar. Wil jij dat even doen, Bart? Wat moet dat dan voor kaart zijn? Een witte. Maar er zijn twee formaten: het grote. Format. Dan open ik nu de vergadering. En voor het eerst zonder Beerta. Ik Wil maar zeggen. Punt 1, opening. We hebben ze achter de rug. Punt 2, berichten van verhindering. Secretaris, zijn er nog berichten van verhindering? Um, u zou voor de opening nog toestemming aan de vergadering vragen voor de aanwezigheid van Asjes en Mullen. <laughs> Moet dat? Ik, dacht ik. Oh, Waarom? als je dat vindt. De secretaris vindt dat ik moet vragen enzovoort. Enzovoort u bezwaar tegen hebt als meneer Aschers en meneer Muller de vergadering bijwonen. Maar eigenlijk meneer Aschers en meneer Muller, je hebt toch meer ondergeschikten. Omdat die wetenschappelijke ambtenaar zijn. <laughs> toch niet omdat ze toevallig mannen zijn? <laughs> ik wil maar zeggen. Nee, omdat ze wetenschappelijk ambtenaar zijn. Ik zou er al misschien enkel bezwaar tegen hebben, wanneer mevrouw de Boeier... ...voortaan ook de vergaderingen bijwonen. Hij ook bij mijn college. En, uh, ik vind dat een bijzonder pinter meisje. Dat is ook de bedoeling zodra ze afgestudeerd is. Wat moet ik daarmee? Probeer daar ah. uw naam. Nou, uh, Soms heb je aan mensen die nog niet zijn afgestudeerd meer dan aan mensen die het wel zijn. En nu? En nu moet hij rond. Alsjeblieft. Niemand bezwaar dat het voorstel van de sectaris. Geen enkel bezwaar wat mij betreft, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het de werkzaamheden alleen maar ter goede kan komen. Dan is dat dus aangenomen. Ik geef meneer Arsjes en meneer Muller welkom enzovoort enzovoort. Dan kan ik nu dus de vergadering o, openen. Ik dacht dat de heer Matser ook wetenschappelijk ambtenaar is. Moet hij er dan ook niet bij zijn? Ja. En dan open ik de vergadering. Een ogenblik nog, mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat de heer Matzer ook wetenschappelijk ambtenaar is. Moet hij er dan ook niet bij zijn? Moet Matser er dan niet bij zijn? Uh, ja, Jaring? Dat heb ik hem gevraagd, maar hij voelt er niet zoveel voor. Voelt hij er niet zoveel voor? Het <laughs> is nog niet aan hem om dat te beoordelen. Ik bedoel, maar zegt u tegen hem dat de commissie er wel voor voelt en dat hij je de volgende keer verwacht wordt? Ik zal het hem zeggen. Tevreden, meneer Stijlmaker? Zeker, mevrouw de voorzitter. Dan punt twee: zijn er berichten van verhindering? Secretaris. Mevrouw Wagenmaker en de heren Appel en Vester Juring zijn verhinderd. Mevrouw Wagenmaker zit in Italië. Oeh. Appel geeft dit jaar op donderdag college en Vester Juring krijgt mensen van het ministerie. Waarvan pakt